Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ruim de helft van de Nederlanders heeft vertrouwen in koning Willem-Alexander. Blijkt uit een enquête van Ipsos INO in opdracht van de NOS. Voor onder jongeren is het vertrouwen gestegen. Geroemd worden onder meer zijn menselijkheid en betrokkenheid. Ook het draagvlak voor de monarchie blijft stabiel. Zes op de tien Nederlanders geeft de voorkeur aan de monarchie boven de Republiek. Op de vraag of het gepast is om als lid van het Koninklijk Huis... naar het WK Voetbal in de VS te gaan deze zomer... zijn de meningen verdeeld. Zo'n 40 vindt dat niet bezwaarlijk. Bijna 30 is er tegen. De Koninklijke Familie brengt de verjaardag van koning Willem-Alexander... vandaag door in het Friese Dokkum. Om 11 uur begint de wandeling door de stad. Daar krijgt de koning de geschiedenis van Dokkum en omstreken te zien. Ook worden er typisch Friese sporten getoond... zoals kaatsen, vrijeppen en zeilen.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 Goedemorgen Zandvoort Elke zaterdag van 10 tot 12 uur met politiek, cultuur en sport op ZFM. Een zeer goedemorgen Zandvoort. Wij presenteren weer Goedemorgen Zandvoort samen met Maja Kop. Maya, goedemorgen. Uh, goedemorgen. Goedemorgen. <laughs> je mag de microfoon wat lager halen, dan kan je het beter ja, bij. He? Ja. Leuke muziek meegenomen? Uh, ja, van alles wat. Oké, okay, nou dan gaan we dan naar luisteren. De redactie is gedaan door Ger Loofman. Mijn naam is Ben Zonneveld. En wat gaan wij doen? Wij gaan als eerste praten met Rob Langenberg over de Zeepkistenrace 2026. Lange Lemmers komt ons vertellen over de Koningsdag. En over natuurlijk de viering van alle feestdagen. Een interview met Donna Corbani is gedaan door Carina. Gaan we naar luisteren. In het tweede uur praten wij uh, met Chef uh, Westenburger over de techniek uh, in de krocht. Stond ook weer een stukje over in het Harlem's dagblad, maar dat ging over de geluidsmuur. Daarna zijn wij uh, naar. De uitleg van Fred Teven geweest, dat is opgenomen en daar gaan wij naar luisteren. En als laatste komt Henk Bruren en uh, Roy Dongen vertellen over de 5 mei vrijheidsmaaltijd. Inmiddels heb ik begrepen dat Rob Langerberg aan de telefoon hangt. Ja Ben, goedemorgen. Goedemorgen. Ziek je op, zie op strand? Ja, en wel. Ja. ja, lang leven <laughs> soms voor de staan weer. dus ik moet aan de slag vandaag. Dat moet je nu vegen. Eerst uitruimen, dan wegen <laughs> en dan genieten. Oké, okay, nou ja, je hebt mooi weer. Rob. Zeker. Ja. Uh, de zeepkist race voor de tweede keer. Ja, uh, in, in... niet voor de tweede keer, want het is natuurlijk iets wat al jaren bestaat. Maar wel onder de vlag van het Zandvoort Race Festival. Ja. En uh, ja, dat was natuurlijk een, een inkoppetje. Vorig jaar, denk ik, een schot in de roos met het terugbrengen van die zeepkistenrace. Uh, toen hadden we uh, in het begin 25 aanmeldingen, maar er zijn wat mensen afgevallen en letterlijk omgevallen, <laughs> uh, waardoor we uiteindelijk geëindigd zijn, geloof ik, met een, een, een stukje minder. Maar nu, ja, dat staat buiten kijf dat we gewoon weer die zeepkistenrace willen doen. Ja. En uh, Nou, de inschrijvingen zijn, uh, wat is het, anderhalve week geleden geopend en uh, ja, het, nu kun je wel zien dat het echt, he, echt, echt terug is. Want, we hebben al twintig uh, al aanmeldingen op dit moment. Nou, dus uh, de Zandvoorters, er mogen nog vijf teams meedoen. En meld ja. je aan. Gaat dat allemaal via uh, Zandvoort Beyond? Ja, dat gaat uh, via Zandvoort Beyond. Wat we eigenlijk doen is: uh, stuur ons gewoon even een mailtje. Dan krijg je het hele pakket, uh, volgens mij zijn er ook op social media uh, circuleren ook een QR-code waar je meteen bij een inschrijfmodule komt. Maar als je ons een, een, een mailtje stuurt of een berichtje via Facebook, of, uh, volgens mij zijn we heel makkelijk te bereiken. Mm -hmm. Dan krijg je die informatie um, en als je dan hebt aangemeld, dan krijg je alle reglementen. Hè? Want we moeten natuurlijk wel zorgen dat, dat, uh, dat, dat die kisten ja, dat zijn, mm -hmm. er zitten wat regeltjes aan. Uh, uh, maar ook natuurlijk vinden we het leuk om jullie vooraf uh, te volgen. Hè, uh, want uh, uh, nou, het feit dat jullie daar nu al aandacht aan besteden... zijn er nog meerdere media die dat superleuk vinden om daar verhalen over te maken. Uh, uh, en, uh, ja, da dus dan beginnen we. En dan heb je ook regelmatig contact hm. met ons. En we vinden het leuk om foto's te krijgen. En, uh... Ja, sommigen maken proefritten vooraf, dus ja, super tof. Moet je dan wel de oranje staat afzetten als je een proefrit nou, wil maken? Ik, ik, ik weet nog in ieder geval dat onze vrienden van de KNRM, die hebben volgens mij echt een enorme PR-campagne losgelaten daar, daar, daar, rondom hun deelname. Dat duurt, dat duurt alleen niet zo lang. Nee, ja, ja, ja, ja, sorry, sorry. Uh, dat, dat was inderdaad jammer. Aan de andere kant ook wel weer spectaculair. Ja. Uiteraard blij dat daar niemand echt uh, uh, vervelend gewond is geraakt. Nee. Uh, maar ik heb ook een filmpje gezien van iemand die dan ergens. Die had een heuveltje achter bij de zijkant van zijn huis. En daar waren ze dan inderdaad aan het kijken uh, hoe snel dat er ding gaat. Ja, het is te gek. Ik bedoel, het is, het is super leuk voor het publiek uiteraard om te zien, maar de voorpret. Uh, ja, die is ook heel leuk. En ik, als ik dan ook naar die teams kijk, mag ik daar wat, wat, wat namen noemen? Ja, zeker. Gewoon, om, uh, ja, zeker. gewoon even ter inspiratie en ja, leuk. Nou, ik heb in ieder geval gezien dat Café 4 er weer is. Oh, ja. uh, die waren er vorig jaar ook. Zelfs volgens mij met een kist die in die jaren ervoor ook al eens een keer had meegedaan. <lacht> maar ik zie bijvoorbeeld de dolle fietsen, maar Menkors, die heeft een teamnaam Hengloes. Nou, dat, uh, dat, dat <lacht> vind ik gaaf. Maar ook deze vond ik leuk. Quinn Rowan, die komt met de... Besties, Danoontje, Power... en ook echt met 6 R op het einde. Ja, daar moet ik natuurlijk enorm om lachen als ik dat ja. op de lijst uh, zie. Je is... een nog gesponsord met je Danoontje. Ja, geen idee of ze dat <laughs> doen. Misschien dat ze een Danoontje vooraf nemen... en ja, dat ja, ja. power van krijgen. <laughs> uh, maar ik zie ook de Zandvoortse Quakers onder leiding van Ferry Wardenier. Ik zie Moerman Maniac, dat is Harold Moerman. Ja, die maar komt als om... toch Jan. <laughs> en ik zie bijvoorbeeld ook Post als de first zandbender. Nou, dit soort namen ik krijg dat. En ik zie overigens dat de hele familie van Linda van Esmee meedoet. Want Mason doet mee, Bodie doet mee en Lennon doet mee. Dus oh. ik heb geen idee of hoe groot die garage is. Maar daar komen drie zeepkisten zelfs uh, uh, vandaan. Dus ja, super gaaf toch. Kun je je voorstellen dat wij met ons team die volop bezig zijn met de voorbereiding... en die helling weer aan het tekenen zijn... dat wij mm -hmm. natuurlijk echt de grootste lol hebben met elkaar... als dit soort ja, aanhalingen. Dat, dat, dat begrijp ik. Hey Rob, even terug naar uh, vorig jaar. Ja. Um, 3000 man publiek, ongeveer. Um, heb je daar nog uh, leermomenten uitgetrokken? Want het was wel erg druk en heel leuk uiteraard. Ja. Uh, nou, het, het grappige is dat iedereen meteen na afloop zei: ja, er moeten we camera's bij en schermen en dan uh, doen we nog een uh, op het Gasthuisplein doen we nog uh, uh, uh, uh, uh, uh, een groot feest erbij. Ja, dat zijn natuurlijk geweldige ideeën, maar we moeten ook realistisch uh, blijven. Uh, het is een fun onderdeel van het hele festival, Un, een geweldig onderdeel. Uh, Sterker nog, we hebben overigens ook nog even gekeken of we misschien nog een wat uh, scherpere helling konden vinden. Die is er wel, mm. maar dan is het weer jammer voor het publiek, omdat er niet zoveel publiek kan. Kijk, wat we weten is, het is gewoon leuk. Er zijn mensen die de hele race kijken. Er zijn mensen die het gewoon leuk vinden om daar een glim van op te vangen. Dus er zit best een redelijke doorloop in. Waar we wel even naar hebben gekeken is, hoe gaan we om met de Grote kocht en de Louis-Davidstraat? Uh, mm. uh, hoe kunnen we dat een beetje oplossen? Uh, uh, en, en laten we hopen dat we net zo lekker weer hadden als, uh, als het nu is. Of uh -huh. als het vorig jaar was. Dus dat bepaalt ook. Ik weet wat in ieder geval wel tof is. En ik weet niet of we dat al gemeld hebben. Vorig jaar was de zeepkistrace de week voor de Grand Prix op de zaterdagmiddag. Ja. Dit jaar gaan we naar de zondagmiddag. Dus we hebben heel bewust gekozen om het op een zondagmiddag te doen. Want op zaterdag moet iedereen nog naar de voetbal en naar oma en, en boodschappen doen. Dus op zondag heb je volgens mij veel meer tijd om met, met elkaar eh, gezellig in de te ja, komen kijken. Zondag 16 augustus is het. Ja. Uh, om uh, 15.00 gaat de eerste kist naar beneden. En het zal ongeveer tot vijf uh, uur duren. Rob. Uh, het parcours, is dat hetzelfde of wordt dat anders gemaakt? Ja, het parcours is wel hetzelfde, uh, maar ik heb uh, bij mijn productieteam nog een, uh, een uitdaging neergelegd... en gezegd, kunnen we kijken of we daar nog iets uh, spectaculairs in kunnen doen? Dus we hebben de opties die op tafel liggen, bijvoorbeeld om toch uh, de, de, de nou, drie kwart van de rotonde te doen... in plaats van een kwart van de rotonde... Mm -hmm. Uh, we hebben ook het idee om uh, uh, de eerste marge een soort van warming-up te doen... en bij de tweede een, uh, een, een hellingje halverwege erin te zetten. Uh, daar zijn we nog niet over uit. Uh, we moeten het ook nog een beetje spannend houden. Uh, er wordt wel gekeken naar, uh, uh, maar ongeacht wat we gaan doen... Uh, het is gewoon superleuk uh, als we daar echt met 25 teams aan de, aan de, aan de, aan de start staan... Het is super tof als er inderdaad uh, 2.000 tot 3.000 mensen daar komen kijken... als het lekker weer is en vergis, uh, ver, ver, het niet... het is het startschot van, uh, van een week vol ja. met activiteiten. Ja, ja. Maar daar gaan we vast nog een keer anders over praten. Want dat hou ik nog heel even voor me. Oké. Okay. <laughs> nou, dan kom je zeker nog een keer uh, langs als je het huisje geveegd hebt. kwart ja. van de rotonde zou ik overigens ontzettend leuk vinden... omdat je dan een mooie bocht erin hebt en niet zo'n uh, ja. hele snelle naar links. Maar ja, ja dat klopt. is dan uh, aan jullie... Um, het spel wordt gespeeld op snelheid, maar ook op originaliteit. Ja, klopt. We hebben eigenlijk uh, uh, meerdere categorieën. Sowieso kijken we soms ook naar van welke leeftijden doen we doen ermee. Uh, dat is één. We kijken inderdaad naar snelheid, waarbij we ook die opties nog open hadden. Kijk, vorig jaar uh, hadden we meer aanmeldingen, maar, maar minder starters. Waardoor we hebben gezegd, nou, we doen een kwalificatie en we doen een race stel je voor dat we uh, uh, inderdaad die 25 halen, dan wordt het lastig om, uh, om misschien wel drie manches te rijden. Dus dan doen we er misschien twee. Ja. Uh, we kregen vorig jaar ook verzoeken van, joh, we zijn met z'n twee hebben gebouwd. Het uh, uh, mag de een en het mag ook de ander. Dus we kijken <lacht> nog even. Dat is een beetje de grap ook. Uh, het is uiteindelijk gewoon fun met elkaar. Uh, uh, maar inderdaad, ja, als jij een hele mooie kist maakt, dan zou je zomaar de originaliteitsprijs kunnen krijgen. Ah, okay. En ik moet zeggen, als ik nou naar die kisten uh, bedenk van vorig jaar, en ik zat toen die foto's nog eens even te bladeren. Ah, ja. Ze waren ook echt stuk voor stuk allemaal mooi. Ja, ik, heb, SNL, ik, heb, ik heb gisteren die foto's ook nog even bekeken via de link en het ziet er gewoon helemaal geweldig uit. En ja. Inderdaad prachtig mooi weer, dus ik hoop ook dat het zo is. Rob, ja. um, je hebt een aantal opties opengelaten, heb ik uh, gehoord en begrepen. Tegen de tijd dat alles vast ligt, kom je dan een keer vertellen hoe het zit? Zeker, zeker. Dat, dat heb ik volgens mij ook al wel vaak ook tegen de collega's gezegd. Kijk, we zijn volop bezig met de vergunning aanvraag. Ja. Ik vind het altijd netjes dat we eerst dat vergunningaanvraag traject even goed hebben doorlopen. Uh, want dan weet ik zeker dat alles kan en mag. Hè? Dat, dat de gemeente ook heeft gezegd... wij vinden dit veilig en verantwoord uh, uh, georganiseerd. En dan is het moment om, uh, om te gaan vertellen wat we gaan doen. Uh, en dan is misschien een mooie cliffhanger alvast uh, naar, naar de komst... Uh, of het gesprek de volgende keer. Is dat er wel echt wel uh, nog iets meer aan de activiteiten gaat komen... Dat we, de week, uh, dat we de dagen wat gaan verlengen. Ja. En hoe en in welke vorm en uiteraard welke artiesten er gaan komen, ja, dat houden we nog even voor ons. Maar dat het een prachtig feest gaat worden, dat beloof ik. Uh, sterker nog, we hebben met z'n allen eigenlijk tegen elkaar gezegd... Uh, uh, het wordt het laatste jaar, hè, de Dutch Grand Prix gebruikt als term de final lap. Ja. Uh, wij, wij lichten daarop mee, het is de laatste keer. Ik heb volgens mij ergens in de presentatie gezegd... al hetgene wat we de afgelopen jaren hebben gedaan... Uh, dat, dat voegen we nog één keer samen tot een hele grote climax... En dan maken we er met z'n allen een, een, een prachtig feest op. Mooi, dan uh, denk ik je gelijk maar uit moet nodigen... voor uh, 15 augustus, de dag voor de zeepkisterrace. Oh, leuk. Ja, zeker. Gaan, gaan we doen. Ja, dan, dan, dan kan ik precies vertellen Juist. Uh, hoe het wedstrijd eruit ziet. Nou, die uh, afspraak hebben we. Mooi. En, uh, uh, en, en mocht het uh, ja, team van ZFM... Uh, zelf ook nog uh, wat, wat, wat, wat tijd hebben. Uh, jullie zijn ook uh, van harte welkom natuurlijk om met een prachtige zeepkist naar beneden te gaan. <laughs> Ik zal het in de groep gooien. Live uh, li verslag te doen terwijl jullie naar beneden gaan. Ja, dat, dat zou wel kunnen. <laughs> uh, Rob, dank voor uh, de uitleg. En uh, we spreken elkaar 15 augustus. Dankjewel. Dankjewel. Goed en fijn weekend allemaal. Do. See if you can spot this one. Zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. FM, FM, FM. Ja, wij hadden een uh, gesprek gepland met Lana Lemmers. Maar die zal waarschijnlijk nog onderweg zijn. Of moet Rob helpen met schoonmaken van het huisje. Dus we gaan luisteren naar een interview... wat Carina opgenomen heeft met uh, Donna Kobani. ZFM. Dit is Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren. Goedemorgen Zandvoort. Het is een zonnige dag. En ik ben vandaag in het Oude Raadhuis bij de expositie van Donna Kobani. Goedemorgen Donna. Goedemorgen Carina. Wat leuk dat ik hier weer mag zijn. Uh, ik heb je natuurlijk al vaker geïnterviewd. Maar dit keer gaat het over je expositie hier in het Oude Raadhuis. Je bent al zo'n... Drie weken ben je, uh, ben je onderweg, hè? We, drie weken wordt er al geëxposeerd. Oh, daar komen wat bezoekers binnen. Goedemorgen. <lacht> uh, hoe is het tot nu toe bevallen? Heb je leuke gesprekken gehad? Heb je werk verkocht? Uh, allebei, Dus heel veel leuke gesprekken gehad. Heel veel bezoekers binnen. En ook werk verkocht. Ik heb uh, grote schilderijen. Groot, echt grote werk die niet buiten mijn atelier normaal worden geëxposeerd, Laat ik nu hier zien. Voor mensen. En uh, ook heel veel kleine werkjes. Leuke art gifts. En dat, uh, dat trekt ook heel veel uh, belangstelling. Heel leuk. Ja, ik zie het ook al. Want uh, ik zie er ook zelfs al een kind naar jouw werk kijken. Dat is altijd goed hè. Kinderen in de kunst. Maar um, ja, je zegt werk die je normaal niet exposeert. Hoe komt dat? Um, en waarom dan dit keer wel? Dit keer wel omdat het in Zandvoort is. En uh, ja, bepaalde kunstwerken zijn zo dierbaar eigenlijk. Dat, uh, ik heb bijvoorbeeld hier een bronzen paard. Dat is massief brons. Er is maar één van. En... Uh, dus dat, dat reist niet zoveel rond. Die wil ik ook niet uh, <laughs> per se kwijt. <quite. laughs> dus die vind ik uh, wel fijn om hier in dit plek te kunnen laten zien. En ook een heel groot schilderij... Uh, van bijna twee meter, die, uh, die ik ook. En, uh, ja, en een mix van verschillende nieuwe kunstwerken, maar ook van andere jaren. Dus het is een verzameling die ik heb uitgezocht. Mooi, want uh, we hebben net natuurlijk al een voorgesprekje gehad: dat er ook echt wel werk is uh, wat geïnspireerd is op de plek waar je vandaan komt. Toch? Ja, klopt. Ja, ik kom uit Santa Barbara, California. En ik ben opgegroeid in een huis op de Klippen. En daar had ik uitzicht op zee en um, heb je een soort vogels uitzicht. In een vogelsnest ben ik een beetje opgegroeid. In een zo, zo voelt het. En um, ja, dat, uh, ik denk dat als je een breed uitzicht hebt, dat, dat draag je mee. Dus ik wil ook altijd bij de zee. Ik ben heel blij dat mijn atelier een woonhuis... vlakbij strand en zee... Oh, dat geeft een andere perspectief. Komen daar de... dan ook al die mooie kleuren vandaan op je schilderijen? Veel wel, ja. Ik heb echt de zon meegenomen uit Santa Barbara. En... Um... Ik geniet van nieuwe kleurencombinaties en wat kleuren met je doet. Ik denk dat uh, het werkt ook voor sommige mensen. Het is kleurtherapie. Dus als je een beetje in een dipje bent of het is heel donker buiten... dan kijk je naar een schilderij en je krijgt die warmte mm -hmm. van de kleuren over je heen. En dat uh, doet iets met je emotie. Sowieso doet kunst iets met je emot emotioneel. En ik vind het heel fijn dat in elke schilderij dat wekt een andere emotie op. Ja, want uh, ik zie eigenlijk op elk schilderij wel een vrouwpersoon of een man en vrouw samen. Um, is dat waar je ooit ook zo mee begonnen bent? Dat je dacht van ik ga uh, eigenlijk altijd de vrouw centraal stellen of een echt paar of een stijl? Ja, zeker, want... Um in high school. Ik ben begonnen met les op mijn veertiende, Dus ik heb allemaal verschillende technieken geprobeerd en lessen gehad. Wat ik zelf het leukste vond was figuratief. In, in uh, schilderijen. Dus uh, ik ging ook vanaf jongs af aan naar musea. Ook in Los Angeles. Grote musea. Degas vond ik prachtig. Marc Chagall vond ik geweldig. En uh, naakte vond ik heel interessant. het menselijke lichaam. Dans. Wat je mee kan doen met het menselijke lichaam. Die expressie daar, daarin zit. En ook mijn eigen expressie als vrouw. En hoe ik uh, ervaar dingen. En uh, dat wilde ik dus uh, via de menselijke figuur. Dat uit ik. Ja. Ja, ja. En ik zie ook dat je een beetje geïnspireerd bent door de Formule 1. Daar heb je er ook een aantal van hangen hier. Dus mensen, ja, laatste keer Formule 1 in Zandvoort. Wil je nog een mooi schilderij over de Formule 1? Of überhaupt over racen? Dan kun je ook hier terecht. Want je hebt best wel, uh, nou, uh, even kijken. 1, 2, 3, 4, 5. Prachtige schilderijen. Ook eentje op hout, hè? Ja, klopt. Ja, eentje op hout is verkocht, maar ik heb nog één staan. En dat is um, ja, mooi met acrylverf op steigerhout. En met de laklaag, die kan zelfs buiten in de tuin. Uh, dus ik heb de afgelopen paar jaar een beetje geëxperimenteerd met die race elementen, van de snelheid en... Uh Strakke lijnen, dat komt sowieso voor in mijn werk. Dus om dat te combineren met figuratief werk... dat vind ik heel, uh, heel interessant en leuk om te doen. Ja, want je ging opeens een auto schilderen. Je zegt net, dat daar, dat was mijn eerste auto. Ja, klopt. En ik vond het een uitdaging. Maar ik denk, waarom niet? Het uh, zijn toch die strakke, vloeiende lijnen. Dat zit, daar heb ik al veel ervaring mee. En het is wel uh, vaak gecombineerd met een figuur. Maar dus, het is toch herkenbaar. Ik vind het wel belangrijk dat iets herkenbaar is van mijn eigen stijl. Maar daar heb ik wel vrijheid in. Dus uh, ja. ik kies uit wat ik leuk vind om te schilderen. Dus dat. En ik, we zien ook een schilderij die is totaal anders. Uh, niets met kleuren, maar rust en zen. En bijna alsof het op uh, hout geschilderd is, maar dat is het niet. Maar um, ja, dit is toch wel even een uh, hele andere kant van jou. Ja, klopt. En ik heb dit in mijn hoofd... Uh, ik was aan het lopen door de duinen. En dat hele zacht, de zachte duinkleuren, duingras en zand... vond ik heel mooi. En het, sowieso is het heel rustgevend om door de duinen te lopen. En met de zon op je rug. En ik dacht, ik ga iets heel rustgevends maken. Iets heel zachts. En als je naar kijkt, dan voel je gewoon de rust. Mm. En um, dat is mijn nieuwste schilderij. En het heeft ook iets van een klassieke Venusbeeld. Die heet ook Mirage. Dus ik had een visie van een vrouw in de duinen. En ik heb het heel natuurlijk gehouden, heel zacht. En ik ben heel blij mee. Dus die heeft zijn eindmuur, want dat heeft hij ook nodig. Het is heel anders mm. dan die andere... Maar uh, ja, ik ben heel blij mee in de reacties. Worden ook uh, ja? heel, heel goed. Ja, dus fijn om uh, ook iets heel anders te kunnen laten ja. zien. Maar ben je thuis dan nu ook met nog zo eentje bezig? Dat je denkt, ik ga hier een hele uh, serie van maken? Op dit moment, mijn eerstvolgende eerst volgende project... daar ga ik morgen aan beginnen, is oh. een muur schilderen. Dus uh, oh. ik ga iets heel groots maken. Dus ik heb een, um, een hele serie van kleine kunstwerken op hout gemaakt. Heel kleurrijk weer. En... Voor mij persoonlijk, ik word heel blij van heel veel kleur. Mm. Dus het is bijna moeilijk voor mij om dat ingetogen te houden. Yeah, yeah. <laughs> maar het is ook leuk om weer wat anders te doen. Um, maar ik weet nooit precies waar die ene schilderij leidt tot de volgende. Dus yeah. ik zit met allemaal ideeën in mijn hoofd. En dan moet ik gewoon wachten tot de juiste tijd om dat te uiten. Okay. Maar ik ga op uh, een muur schilderen met uh, ook figuratief werk. Wel wat zachtere kleuren. Maar um, dat haak ik nog aan het beginnen. Dus dat is maar heel... welke muur? Waar, waar is die muur? Ja, dat is bij iemand thuis aan de zijkant oh. van hun huis. En uh, dus dat haak ik een opdracht maken. En dat is uh, wel in Zandvoort, in uh, vlakbij ja. het stand. Dus uh, ja, dat vind ik wel heel spannend. Dat dus... wat een leuke opdracht. Heel leuke opdracht, ja. ja en ik werk samen met... Uh, ik exposeer al jaren bij een kleine... Uh, street Art Gallery vlakbij de Dam op de Nicolasstraat. Dat mm -hmm. is Nicolas Groenten-Fruit. En hij vertegenwoordigt heel veel street artists. En daar heb ik ook wat kleine werkjes altijd tussen gehad. En um, daar wil ik ook dan... Uh, dan gaan we ook uh, een expositie doen. En ik heb eerder bij zijn Secret Garden... een mooi street artwork uh, gemaakt. En hij heeft mij gevraagd voor nog één. Dus dat vind ik wel heel leuk. Mm -hmm. Dus van heel kleins en uh, rustig tot heel grote werken. Dat, dat vind ik... Ja, geweldig. Ja, ik wou net zeggen, wat is het moeilijkste? Heel groot werk voor jou? Of werk je toch graag ook op klein werk? Want ja, je kan het allebei. Maar wat, wat vind je het lastigste dan? Ik vind klein moeilijker. Echt? Ja, ja, echt. Want dan... Uh dan moet ik zo klein, want ik alles wil ik heel strak afwerken. Dus okay. eigenlijk is het makkelijker voor mij om wat grotere te werken. En dan kom je helemaal in dat sfeer. Als ik wat grotere schilderijen maak, vind ik zelf geweldig. Want dan ben je helemaal erin. Dus ja. alle kleur komt over je heen. En van die kleintjes, dat is echt heel anders. Maar dan ga ik echt voorzitten en ik denk, ik ga serie kleine werken maken. Ja. Dus dat, dat heb ik wel gedaan. Maar ik heb vijf kleine nieuwe kunstwerken in de vormen van tulpen... En dat zijn meer objecten. En dat vind ik ook weer, weer ja. leuk. Ik vind het wel knap dat je steeds jezelf zo. Uh, ja. Dat je zelf ook uh, je andere dingen weer probeert. Uh, word je daar dan kundiger van? Of denk je, oh nou, dit heb ik nu gedaan. Nee, dat is eigenlijk niks voor mij. Of hoe gaat dat? Ja, elke. Ik vind het vooral leuk om nieuwe dingen te doen. Ja. Dus. Uh, ik wil niet her, helemaal herhalen. Van, dan heb ik een serie gemaakt. Ja. Leuk. Oké, okay. dan ga dan ik wat anders doen. Of een andere soort serie. Om elke keer toch wat... Te vernieuwen. Te vernieuwen, ja. ja. Zeker, ja. ja. En dan heb je nog de beelden. Um, jij maakt een... Uh een schets? Of, uh, en dan gaat iemand dat voor jou maken? Of ben je ook nog degene die de beelden ook zelf maakt? Ik maak uh, van alles die ontwerp, Dus okay. ik maak eerst de tekening. Veel van die beelden, zoals die bronzen en die staalbeelden... die zijn afkomstig van lijnen uit schilderijen. Ja. Dus uh, ik maak de tekening of op metaal, of hout... of op uh, karton, op maat. Dus, en dan wordt het mijn productieteam... Waarmee ik getrouwd ben. Oh, die helpt met uh, zeker met die uh, mooie vormgeving van die beelden. Ja. En uh, met lassen en dat soort dingen. Dus wow. met die zwaar metaal. Want dat is natuurlijk een heel andere techniek, een andere vak. En um, met die bronsbeelden, dat is dan een samenwerking met de bronskieterij. Maar ik vind het fijn als er zoveel mogelijk wordt gemaakt in eigen atelier dat we zelf echt alles kunnen ja. uitvoeren, dus um, gelukkig kan dat. Dus uh, ik zit met een goede team. Ja, je <laughs> een heel goed team. En uh, nou, de expositie is te zien tot en met uh, morgen eigenlijk, hè? 26 april. Ja, klopt. toch? Ja. ja. Dus uh, we willen eigenlijk oproepen: kom allemaal kijken, want vanmiddag is het ook gewoon nog tot 5 uur, toch, op zaterdag? Ja, klopt. Van ja. 12 tot 5 op ja. zaterdag en zondag. En, ja, mooi. Uh, Heel, heel veel mooie dingen om te zien. Ja. En uh, kom genieten, kom kennismaken. Kom kijken, ja. pak je fiets, kom lopen naar het Oude Raadhuis. En dan uh, kun je naast Donna kun je ook nog Irisplanting zien. Want ze staan hier samen in het Oude Raadhuis. Hartstikke bedankt. Um, ik geniet van alle verhalen bij jouw schilderijen en bij je beelden. Uh, en dat is nou juist het leuke als je echt komt kijken. Want de kunstenaar is er zelf ook. En dan kan je alle vragen stellen die je maar wilt... Dus uh, zo zie je dat er een mooi verhaal zit achter elke schilderij. Ja. Hartstikke bedankt. Nou, ook bedankt Carina. En graag tot ziens allemaal. Nou, zeker weten. ZFM. Dit is Goedemorgen Zandvoort met Carina Veren.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 De zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Nou, mooi, dat was weer een aardig muziekje. Ja, dat was uh, Susan Vega met Luca. Oh, nou, dan weten we dat weer. Naast mij zit Alana Lemmers. Een zeer goedemorgen. Goedemorgen, Ben. Uh, voorzitter van de stichting Viering Nationale Feestdagen. Zandvoort. Zeg ik, zeg ik, zo goed. Oh, Zandvoort. Ja, ik ben, <laughs> ben helemaal trots op jou. <laughs> Zandvoort ja. moet er ook zijn. Ja, Zandvoort ook nog, ja. Ja, ik heb euh, het niet verzonnen. Nee, Nou ja, de stichting bestaat natuurlijk al, uh, al een al aantal jaar. Ja. Al lang zeker, hè? Ja. Ooit ja. is opgericht om Koninginnedag te vieren? Ja, 100 ja, uh, Hond jaar geleden. Ja, 100 jaar geleden misschien wel, uh, wel langer. Nee, geen, nee, <laughs> geen ja, 200 was, jaar. Geleden. Nee, geen 200 jaar, nee. Maar um, uh, het was eerst inderdaad, had een andere naam. En ik denk alweer een jaar of dertig heet het zeker Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort. Heeft dat voordelen om een stichting te zijn? Nou, volgens mij was het erna, daarvoor ook wel een stichting. Maar ja, sowieso natuurlijk is het... Ja, we zijn een stichting. Dat betekent dat je gewoon uh, je subsidie kan aanvragen. En uh, dat het gewoon goed uh, geregeld is. Maar uiteindelijk is het gewoon een club met vrijwilligers. En het, maakt het mij niet zo heel veel uit welke vorm er aan zit. Maar sommige dingen moet je gewoon goed regelen. Ja, vrijwilligers is volgens mij bullen twaalf die je nou, moet doornemen. Nou, ik zeg, kom maar door. Uh, Maandag feest. Ja. Het is elk jaarfeest. Ja. Uh, ik las wel in de krant over de rommelmarkt... die traditioneel natuurlijk bijzonder groot en bijzonder leuk is om te zien. Ja. Dat er geen kramen komen dit jaar. Nee, en het was geen 1 april grap, wat heel veel mensen in zin ja. verdachten. En nee, we hebben ook niet pas uh, drie weken geleden bedacht... oh, laten we eens kamer bestellen. Dus we bij... die commentaren krijgen gauw, hè? <laughs> Ja, maar ja, dat uh, zeggen dan maar weer beste staan aan Wal. Juist. Uh, nee, het was gewoon heel vervelend. Wij hebben echt, nou, zolang als die stichting bestaat... Uh, en misschien wel langer uh, al een, een leverancier, die heet Pel. Die doet ook de woensdagmarkt uh, uh, kramen. Mm -hmm. En die, nou ja, het is inmiddels denk ik alweer een maand of twee geleden... die belde ons op, hij zei, ja, ik heb echt een heel groot probleem. Ik heb geen personeel. Nou ja, dat is die natuurlijk niet de enige in, ja, Nederland heeft ja. geen, uh, geen personeel. Dus ja, toen hebben we eerst uh, we hebben de hele regio afgebeld... om te kijken of er een andere leverancier is. We hadden op een gegeven moment een, een leverancier... die had geen kramen, maar wel personeel. We dachten, dan we daar, een je maken. Maar dat, dat was ook geen optie. Kun je nog, die niet uitleggen? En ja, precies. Toen hebben we nog gekeken of we misschien... met vrijwilligers de kramen kunnen opzetten. Uh, maar even los van eh, risico's die er aan zitten... dat je het misschien niet goed doet en dat soort dingen... hebben wij zelf ook een probleem elk jaar weer... of nee, een uitdaging uh, met vrijwilligers... Hmm. Ja, en dan moet je ineens eventjes 60 kramen ook nog ja, opzetten oké. en weer weghalen. En het zijn er al geen 100 meer. We hebben er altijd al nog maar 60. Dus ja, toen hebben we er uh, hebben echt van alles geprobeerd. En op een gegeven moment zei ik: Ja, jongens, ja, we kunnen het lang of, of kort over praten. Maar het is dus gewoon geen optie dit jaar. En heel eerlijk, uh, tuurlijk, hè, ik vind het heel erg jammer. En uh, ik bedoel ook de gevallen van mensen: oh. nou, ja, uh, een gezin uit Zandvoort met twee jongetjes in een rolstoel. Die echt wel heel graag een kraam... No uh, ja, daar vind ik dat ook echt... Dan um, mm -hmm. breekt mijn hart. En tegelijkertijd... Ja, ik hoop dat mensen een beetje creatief zijn. Sowieso kleedjes. Maar je kan ook zelf een tafel neerzetten. Je kan je eigen klaptafel meenemen. Precies. Toch? Dus ja, het is, het is wat het is. En uh, we hebben tegen Pel gezegd... We hopen dat het volgend jaar uh, wel gaat lukken. Ja, hij uiteraard ook. Want hij ja. mist gewoon omzet nu. Ja, ja. Ja. ja, dat zit er wel in. Maar ja, dat is jammer. Ja, jammer. zeker jammer. Aan de andere jammer. kant, ah, kant hebben we het ook weer een keer wat leuks... om. Zonder die te doen. Ga eens kijken hoe mensen dat dan oplossen. Ik denk dat het uh, de pret niet hoeft te drukken. Dat er nog steeds genoeg. Uh, ik van. mag geen troep zeggen, maar ik zeg het stiekem toch. Op alle zolder <laughs> staat. Dus dat mensen toch wel gewoon. Uh, ja, en dan. Er zullen heus mensen zijn die, die daardoor een jaar overslaan. Maar ik geloof dat er heel veel andere mensen zijn die denken. joh, ik pak een grote tafel. of ik uh, ga alsnog op een kleedje zitten. Over troep gesproken. Um, dat hoorde ik vorig jaar pas yes. overigens. dat er nog wat overblijft. Zeker. Ja, uh, dat, dat is zeker waar. En, en het verbaast mij wel altijd dat. Uh, uh, maar dat, ja, nu klink, klink ik, uh, terwijl ik nog niet uh, op de 50 zit, als een oud wijf. Maar dat is ook wel een beetje de veranderende maatschappij. Het ver, verbaast mij wel eens dat mensen dan denken: Nou, dan laat ik het maar gewoon hier staan. Dat ik denk: Oké, okay, en wie gaat dan dit voor jou opruimen? Maar dan zijn ze al uh, weg. Uh, ja, nee, ja. Maar, en dat was wel het voordeel met die kraan. dan wisten we precies... Wie het was. Wie het was, want die waren gehuurd. Maar ik weet inmiddels natuurlijk ook wel... we lopen dertig keer over die markt... als het niet honderd keer is. Dus ik, en de meeste mensen ken ik wel. Dus we hebben wel eens wat mensen gebeld... en dat we zeiden, joh, ik weet het niet... maar zou je je troep even op willen komen ruimen? Uh, Gooi maar weg. Ja, ja, maar dan betekent het dus dat wij dat met de hand staan te doen... En we hebben echt genoeg containers. Hè? Dus als mensen denken, ik ga het niet meer meenemen... we delen altijd s morgens vuilniszakken uit... met de vraag, wil je het hierin in verzamelen? Uh, en, en niet gewoon laten staan. Maar er zijn gelukkig ook heel veel mensen die zeggen... nee, ik ga niks hier laten staan. Ik neem het of weer mee naar huis... of ik breng het naar de kringloopwinkel. Of ik gooi het in, of, of in die container. Ja, of ik gooit, precies. Ik bedoel, dat niet iedereen het weer mee terugneemt. Ja, dat, dat snap ik ook. Ik bedoel, uh, dit was een laatste poging... en ja. is het uh, afscheid nemen. En hey, dan, die, ja. ja, ja. Hey, de markt... Uh... Mensen geven zich op bij jou? Bij jullie? Nee, niet of, voor de Dat Is, dus, nee. je is het mag nog gewoon, steeds helemaal open? Ja, dat is dus alleen. Als, je, als, als we kraamverhuur hebben, dan, dan huur je van tevoren ja. een kraam. Maar nee, je mag gewoon zelf... Uh, wij zeggen altijd vanaf heel vroeg... Ja, er zijn mensen die gaan om uh, s'avonds om 12 uur zitten. Ja, veel plezier. Uh, wij zeggen altijd vanaf... Wij zelf zijn er sinds dat we geen... Uh, nu hebben we sowieso geen kraam, maar daarvoor... Mm -hmm. Sinds dat het op, op het uh, plein is, zeg maar. Uh, Blueby Davids Ik weet niet of het zo formeel heet. Maar. Uh, kunnen we de kamer al de avond ervoor opzetten. Dus dat betekent dat we er niet om uh, half, uh, half drie hoeven nee, te zijn. Dus of drie uur. Dat is, je maar, plek hier is er al dan. Uh, ja, dus dan zijn wij er zelf meestal rond half zes. Uh, en dus dat is ook. En als we aankomen, zitten er altijd al mensen. Ja, en tussen uh, vijf en, en, en zeven uh, komen mensen. En. Uh, ja, en soms is het zo dat mensen het toch nog voor elkaar krijgen... dat ze op een plek gaan zitten waar het niet mag. Maar het is eigenlijk heel simpel. We beginnen vanaf het Raadhuisplein en dan gaan we... Uh... Nee, het is niet op het Raadhuisplein. Nee, maar het plein het zeg maar, waar Guid normaal staat, ja? dus bij voor, daar ja, gaan, ja. zitten daar ik, altijd daar wel al wat mensen. Net als op het stukje bij de Albert Heijn. Dan gaan we uh, de hele uh, ja, busbaan, wat is het? Uh, Louis-Davidstraat. Ja. En dan gaan we eigenlijk tot aan waar we de hoek om gaan... richting het plein van, voor de bibliotheek. Ja, zeg maar dus ja. David plein, hoe je het wil noemen. Tot daar... Uh, ja, tot daar kan en je ja, gewoon... En dan nee. rechtsaf. Ja. Maar soms gaan mensen ook verder zitten. En dat kan dus niet, want daar komt echt een hek. En daar... Na dat hek mogen mensen gewoon nog met hun auto rijden. Dus ja. dan kan je daar niet gaan zitten met nee. je kraampje. Of met maar je nu, je nu het vrij is... En ik las toevallig vorige week al in inhalend dagblad dat er in nu al, uh, al, al straten afgeplakt zijn. Ja, uh, daar kan je niks mee natuurlijk. Nee, maar wij hebben het ook wel gezien dat het gebeurde op de plekken waar wij bijvoorbeeld kraam hadden ingepland. Ja, heel vervelend, ja, maar niet. er komt toch echt een kraam te staan. Dat is nu natuurlijk niet. Waarom? Uh, en is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt? Dan vragen wel eens aan mij mensen: ja, er zit daar een kruis, maar ik wil daar zitten, ja. Wie ben ik? Ik ga me daar niet mee bemoeien. En dan zeg ik: joh, als je daar per se wil zitten, dan hou ik je niet tegen. Maar als je daarnaast kan kunnen zitten, en dat is ook prima. Ja, dan is het misschien gezelliger voor als er straks mm. iemand komt. Maar ja, alleen maar een kruis neerzetten en dan om een minuutje of acht komen, ja, dat, ja, dit, uh, dan dan dat dan werkt dan niet. Nee, nee. Ja, hier zit Lana. Ja, ja, nee. Ik bedoel, je kan het proberen. En het werkt denk ik heel lang wel. Omdat mensen dan denken: oh, dan ga ik ernaast. Ja. Maar op een gegeven moment, ja. Ja, wij gaan uh, ons daar ook echt niet mee bemoeien. dan uh, word ik politieagent en daar heb ik niet voor ja, gezien. Ja, dan word ik een, een mooie soort politieagentje. Ja. Uh, ja, ik heb dat afgeplakt enzovoort. Maar goed, laten we dat voor uh, wat het is. Ja, precies. We gaan het zien. Ja. Um, volgende hoogtepunt uh, uh, begint natuurlijk met gymnastiek of met zingen. Ja, nee. Me, de, ik moet altijd even spieken. Ik we heb hebben het hier het, ook voor. 9,30. Ja, precies. Ja, we hebben natuurlijk altijd eerst inderdaad OSS... Uh, als het weer toelaat, want als, als, als het regent... Ja. dan uh, lukt dat niet op hun uh, springkussen. Maar volgens mij, uh, zoals het er nu uitziet... even afkloppen, uh, <laughs> beginnen we dus met OSS. Want het ziet er prachtig uit. Mm -hmm. En dat is om half tien. En dan geven zij een demo. Uh, tot meestal rond kwart over tien. Uh, en dan gaan we om half elf door met zingen... zoals zingen. jij dat mooi noemt. Ik noem het dan even de officiële opening. Waarbij oh, we dat natuurlijk... ook. Ja, ja, ja, ja. Nee, ja, het is natuurlijk <laughs> gewoon een gezellig samen zijn... Met uh, uh, altijd uh, heel trouw uh, uh, onze wapenzangers. En die, uh, die geven de muzikale omlijsting, de scouting. Uh, doet, doet de vlaggetjes. Hijst de vlaggen. En dan uiteraard het speciale moment voor de twee gedecoreerden van gisteren. Die, mogen, die voorop, dan mogen voorop staan. en mogen dan uh, voorop meezingen met de burgemeester die uh, ja, de officiële ja. opening doet. Ja. Dense Academie komt ook. Ja, altijd. Ja, en dat is gewoon zo leuk. Want die, uh, ja, die brengen gewoon een bepaalde energie. Daar, je gewoon, daar kan je niet, niet vrolijk van worden. En wat gewoon heel leuk is... is dat zij ja, ongeveer uh, half uh, Zandvoort... aan vaders, moeders, opas, omas, tantes... en uh, neefjes en nichtjes ja. meenemen. Uh, dus dat, ja, dat is altijd gewoon heel gezellig. Mm. Ja, dus dat komt na de officiële opening. Ja. Dan uh, gaan we de middag in. Ik wil net zeggen, dan is het alweer bijna twaalf uur... En de rommelmarkt loopt dan nog. En je ziet altijd wel vanaf... Um, uh, mensen vragen altijd aan mij... Ja, tot hoe laat duurt de rommelmarkt? Ja, formeel tot twee uur. Mm. Maar ik, ik zie zelf altijd wel dat het een minuutje of één... wel echt afloopt. Omdat mensen dan... nou, Kleine kinderen zijn er klaar mee. Want willen naar de kinderen spelen. Um, uh, ouders willen misschien uh, de haltenstraat in. Waar vanaf twee uur... Um, nou ja, de muziek begint. En op het kerkplein en op het gasthuisplein. En vanaf twaalf uur hebben wij uh, de kinderspelen spelen. Van twaalf tot vier uh, hoe werkt het met die kinderspelen? Want uh, um, er staat natuurlijk van alles weer ja, uh, opgeblazen klopt. rond. Maar moet je je aanmelden? Of ja, je gewoon... Het is allemaal gratis, maar je hebt wel een bandje nodig. En ik weet dat sommige ouders en ook daarmee af en toe wat kinderen... dat teleurstellend vinden. Want dat grote springding, daar wil ik ook zo graag op. Maar ik mag geen blauw bandje, ik noem maar iets. Is dat een leeftijdbandje? Ja, ja, en, ja dat, okay. en dat doen we natuurlijk niet voor niks. Dat nee. is het gewoon vanwege veiligheid. En ja, we krijgen vaak ouders die zeggen... ja, maar mijn kind kan dat wel. Geloof ik meteen. Alleen... Er is een verschil tussen dat kind kan dat in zijn eentje. Of dat kind kan dat terwijl er andere, terwijl jouw kind hier is, ja. andere 11, 12, 13, 14-jarigen omheen springen. Dus ja, we, we voor alle leeftijden hebben we iets hmm. uh, vanaf twee jaar. Um, maar wel um, op leeftijd. En daardoor heb je een bandje nodig. Het is gratis, we vragen altijd, nou, we vragen niks. We zeggen altijd: een vrijwillige bijdrage is altijd welkom. Maar in principe is het gratis. Ja, ja die, die leeftijdsbandjes die, die, die heb je ook wel nodig. Niet alleen omdat ik kan dat wel, maar ook voor je risico. Uh, nou, dat afkenning. is het ook, want soms worden ouders wel... En gelukkig, ik uh, voor het nu Er de, de hebt, uitzonderingen... Toch? maar er zijn altijd ja. mensen die daar dan toch best boos over worden. Ja, het is voor ons ook een verzekeringskwestie. We willen er gewoon geen risico's nee. mee nemen. En uh, nou ja, op die manier uh, proberen we het in baan. En wat ik zeg, het is niet dat er niks is... En maar nu, nu klink ik misschien een beetje streng... maar volgens mij is er ook niks mis mee... om een beetje teleurstelling in het leven mee om te leren gaan. Ja, sorry, jij mag het nog niet. Volgend jaar wel. Dat. Maar je mag wel dat. En volgend jaar heb je nog iets om naar uit te kijken. Ja maar ja. uh, inschrijven bij het Zandvoorts Museum. Ja, klopt. Ja, nou, het oude Museum voor oh. de. Ja, het is dus op het Gasthuisplein. Ja, ja, ja, dat ja. is wel duidelijk om dat even uh, te ja, zeggen. Want nou, ik lees hier... Ja, en ik weet dus niet waar deze uitkomt. Uh, als het goed is... Heb, misschien heb jij, voordat jij op de website hebt gekeken... voordat ik het heb aangepast. Want daar dat stond inderdaad Sander's in. Museum. Ja. En nu staat als het goed is Gasthuisplein. Maar het is inderdaad op het Gasthuisplein waar vroeger het Sander's Museum Ja, dus we wil duidelijk zijn inschrijven op het uh, Gasthuisplein. Ja, ja, klopt. Um, ik heb uh, vorig jaar, of twee jaar geleden... heb ik de burgemeester met zo'n smile op zijn gezicht zien, zien meewerken. Doet hij dat dit jaar weer? Nou ja, het grappige is, toen was het echt... Keihard nodig, want we hadden gewoon, we moesten er een paar spellen gaan uitgooien. En toen zeiden: Ja, dat kan, toch niet het, uh, dat kan toch niet het verhaal zijn. En toen heeft hij samen met zijn vrouw uh, ons uh, ondersteund. Superfijn. Hij had er ook heel veel plezier in om ja, het kinderen, nou, het kinderen van de ding, op ding af te hebben. Dus, we hadden dit jaar ook echt wel weer uitdaging, maar we hebben het een paar keer in de kant gezet. We hebben het op socials gezet. We hebben het in wat bekende WhatsApp groepen in Zandvoort, waar veel vrijwilligers in zitten uh, geplaatst. En nou, ja, we hebben eigenlijk, we hebben er wel één spel uitgegooid, omdat we daar dan meteen drie extra mensen voor moesten hebben en voor vier uur. Dus daar nou, vaak mensen nou, zeggen, nou, we uh, kunnen wel even helpen, maar precies een uurtje, dus dan hadden we, hadden we op zijn minst zes mensen extra nodig gehad. Nou, dat durfden we niet aan, dus die hebben we gecanceld. Maar um, uh, de burgemeester die vroeg mij dus afgelopen week: Hé, hey moet ik eigenlijk weer helpen? Dus ik zeg: Ja. Ik zeg nou, ik zeg altijd welkom natuurlijk, maar het zou niet eerlijk zijn als ik zeg dat. dat als je niet helpt dat de kinderspelen dit jaar niet door zouden gaan. Nee, zegt hij, maar ik vind het gewoon... en een goed signaal, want ik wil dat iedereen helpt. Uh, hij zegt, en ik vind het hartstikke leuk. Dus hij komt inderdaad weer een uurtje helpen. Dus dat is wel echt heel leuk, ja. Een uurtje? Ja, nee, dat is helemaal prima. We delen het altijd in dat je zeg maar een uur... Uh, bij een spel staat. Ja. Uh, en dan is er of een wissel... of je hebt even pauze. Ik bedoel, het is niet zo dat iedereen maar één uur... want dan rennen we het niet. Maar we hebben gelukkig genoeg die zeggen... oh nee hoor... Die komen zelfs morgen zo opbouwen. Dat oh, is wel fijn. Ja, het, Ik heb je nog eens een keer uh, uh, horen zeggen van ouders mogen ook helpen. Ja, dat was dus dat jaar dat uiteindelijk de burgemeester en zijn vrouw hebben geholpen. Mm -hmm. um, omdat ja, we hadden gewoon echt te weinig mensen. En, dan, en toen was mijn oproep van: joh, als, als je wil dat jouw kinderen daar nog steeds aan mee kunnen doen. Of als je het fijn vindt dat jouw kinderen al die jaren daar mee hebben mm -hmm. kunnen doen. Ja, kom even of help met opbouwen of met een uurtje bij de spellen staan. Maar ja Even afkloppen, maar nou, we hebben, het ziet er goed uit voor dit jaar. Het is altijd wel weer even pittig het opruimen. Want ja, niet iedereen, dat is best wel fysiek mm. zwaar. Dus dat kan ook niet. We hebben ook vrijwilligers van, mm. uh, van uh, 16 die dan nooit alleen bij een spel staan... maar die bijvoorbeeld het, uh, die de ballenbak inspringen. En dat wil, dat wil een uh, 45-jarige dan niet meer. Maar ja, die hebben misschien fysiek wat minder kracht... om ja. van die grote dingen op te ruimen. Dus dat is altijd ook. wel even pittig. Maar um, ja, het lijkt erop. Maar als er mensen zijn die zeggen... maar ik vind het altijd leuk om nog even te komen helpen met opbouwen... of met afbreken. Altijd welkom. Altijd welkom. Maar we, we zijn eigenlijk redelijk voorzien. Dus dat is wel dat is, echt uh, fijn. Dat ja. is wel heel fijn als je zo uh, je evenement kan doen. Zeker. Uh, over het evenement. Het is uh, uh, maandag. Ja. Wanneer begin je... Voor het volgend jaar voor te bereiden? Zou ik zeggen, maandag. In die Je zin... gaat gelijk die attractie nou, weer vastleggen. Nou, dat. Ik bedoel, ik lieg als ik zeg dat wij een heel jaar elke week vergaderen. Hè, want het is uiteindelijk allemaal niet zo heel erg spannend. Mm. Maar het ja, die... moet wel gebeuren. Maar tuurlijk, het moet gebeuren. Maar die kinderspelen, die leggen we eigenlijk de dag zelf al vast. We proberen altijd wat nieuws. We weten meteen dit ja. werkt of dit werkt niet. Uh, en dan zeggen we meteen, we willen ze vast voor volgend jaar reserveren. Omdat ja, anders is het weg. Dat gaat hard. Ja. Uh, zoals iemand ja. zei, ja, met die kraam moet je ook eerder reserveren. Nou, ook die. Ja. En net als de kinderspelen doen wij al op de dag van Koningsdag... zeggen we meteen weer volgend jaar weer. Ja, ja. En, uh, en soms zeggen we wel van, nou, uh, dan zegt u... Uh, wij, wij hebben een hele fijne partij met wie we al die uh, spellen doen. Mm -hmm. En die hebben een aantal spellen staan ze ook zelf bij... omdat dat dan uh, vanwege veiligheid, voorschriften, ja. noem het op... Dus zij zien ook alles. En dan is het eigenlijk al meteen weer van... Joh, heb je nog iets nieuws waarvan je denkt... dat is leuk wat hier ook bij kan. Uh, want dit spel, nou, dat, dat ja. valt niet helemaal. En dan denken zij meteen mee. En dan leggen we het meteen vast voor het jaar daarna. Mooi. En wat we dan... Uh, we gaan op Koningsdag zelf nog met alle vrijwilligers uh, eten. Voorheen deden we dat uh, ja, dan een paar weken later... zes weken later, noem het allemaal op. Maar dan ben je en eigenlijk het moment kwijt. En veel mensen kunnen dat niet. En dan doen we meteen een evaluatie. Dus dan vragen we meteen... wat werkte er wel, wat, waar wij liep je tegenaan. Ja, ja. En soms zijn het gewoon dingen die je even kwijt wil... omdat er een vader heel onaardig tegen je deed of zo. Maar uh, in basis... Um, halen we dan daar meteen... de verbeterpunten op voor het jaar daarna. Nou, wij komen dan als bestuurzijnde... zien we elkaar sowieso op 5 mei weer. En dan komen we daar... snel nog een keertje bij elkaar... om hmm. alles te ver, ja, op te slaan en te verwerken. Ja, En daarna... Uh, is het na de zomer weer. Ik bedoel, uh, dan hebben wij weer even uh, een pauze. Je haalt 5 mei aan, want dat is ja. natuurlijk ook een uh, nationale ja. feestdag. Klopt. Uh, daar hebben we hebben nog een paar minuten. Dus ik zou zeggen, wat, wat gaat er op 5 mei gebeuren? 5 mei is ook altijd uh, nou ja, gewoon een fijne dag. En wat, er gewoon, wat ik heel leuk vind, is dat, er, dat wij willen niet een concurrent zijn van een bevrijdingspop. Want dat kunnen we niet, willen we niet. Nee. Dus, dus, en dat zit hartstikke dichtbij in Haarlem. Dus veel mensen uit Zandvoort gaan daar ook met heel veel plezier naartoe. Maar er zijn ook mensen die dat minder leuk vinden... Dus doen we op 5 mei ook een programma. Nou, we, hebben, we beginnen eigenlijk altijd op het Rathuisplein. Daar staat een springkussen. Daar kunnen de, en ik zal er even de tijden bij zetten, zodat ik het wel goed zeg. Vanaf 11 uur tot half 2 staat het Springkussen op het Rathuisplein. Of eigenlijk is het Kerkplein, sorry, ik zeg Het is Kerkplein. Ja. Um, er staat een springkussen. Dit jaar nieuw. We hebben best wel wat jaren. ...vossenjacht gehad, maar dat lukte ons niet meer... ...omdat we daar minstens twintig vrijwilligers voor nodig hadden. Mm. Wat we nu gaan doen is een speurtocht... ...dus die mensen zelf kunnen lopen... ...dus dan hebben we minder vrijwilligers nodig... ...maar is er toch een extra activiteit ja. voor de kinderen. Die is ook te doen tussen elf en half twee... Mm. ...net als dat de voertuigen... ...een rondrit met de militaire voertuigen is... ...ook tussen elf en half twee. Het dus eigenlijk heel simpel, tussen elf en half twee is er van ja, alles bedoordig. te doen... ...op Kerkplein en uh, uh, Raadhuisplein... Maar ja, dan komt het hoogtepunt. En dan komt voor veel mensen het hoogtepunt, en ik moet altijd zo lachen, dan noemen we ja. het uh, 55 plus bevrijdingsbingo. Ik heb altijd het idee dat 55-jarigen zich toch echt nog te jong voelen, maar uh, dat, dat, dat hoeft niet, want het is er gewoon echt heel leuk. Het is echt een hele leuke middag uh, en dat is vanaf kwart over één inloop bij Café School. Oh, niet, niet opgeven? Sorry, de inloop begint dan. Als in dan begint de bingo nog niet. Maar zeker wel, je hebt helemaal ja, en... gelijk. Ja, ja, ja. ja. Je hebt, daarvoor moet je wel kaarten kopen. Of nou ja, kopen, uh, reserveren, Aan, aanmelden. Reserveren. Ja. Maar ik bedoelde meer van: hij begint vanaf maandag nee, ja. over één. En dan beginnen we om half twee echt met de bingo. En dan doen we twee rondes. Maar je kan op 29 en 30 april tussen 9 en 10, heb ik me gezegd. Je nee, bellen. tussen 10 en 11. Ja. Kan je bellen. En, uh, maar op onze website... www.koningsdagzandvoort.nl... staat ook de tijd... en er staat ook de datum... en er staat ook het telefoonnummer. Ah, okay. En dan kan je voor maximaal twee personen... Uh, eventjes... Hoeveel, uh, uh, hoeveel telefonistes heb je? Uh, twee. Hebben, maar het <laughs> grappige is... dat We hadden het altijd van tien tot twaalf. Maar iedereen belt tussen tien uur... en tien over tien. Want... En dan krijgen tien mensen krijgen de voicemail omdat ze denken, oh, en dan, nou, en vanaf half elf is het stil, oh, no. zeg maar, want dan heeft iedereen gebeld, dus dat is heel grappig. Dus daarom doen we het ook niet meer tussen tien en twaalf. We doen het nu Ik nog alleen maar tussen tien en elf. Ja, maar we zouden ook kunnen zeggen tussen tien en kwart over tien. Ja, nou, ja. eigenlijk wel, ja. Ja, nee, maar tussen tien en elf en dan. Uh, het hoort bij 50 plus, hè? tien minuten eerder bellen. Ja, dat zou ook kunnen, maar formeel doen we dat niet. <laughs> Nou, we ja. zijn er doorheen, denk ik. We hebben alle programmapunten gehad. Ja. Ik wens jou heel veel plezier met de Koningsdag. Dankjewel. Ik verwacht dat ik je nog wel ergens zal zien. En ik verwacht jou uh, zeker bij, de, bij het zingen... Ja, zeker. Of bij een officiële opening. Ik mag altijd daar met uh, onze burgemeester uh, staan. Dus dat is altijd al een leuk uh, moment. En dan, ja, als, uh, als lid van de club mag je natuurlijk ook ja, een Oranje binnenkomen Ja, zeker. Maar dat, dat deed ik altijd al. Want wij waren als ja. stichting ook al uitgenodigd. Dus voor mij verandert er niet zoveel. Behalve dat het natuurlijk heel eervol is. Zeker. Ja. Zeker ben ik er. Dank. En uh, nou, tot maandag. Ja, nou, uh, tot maandag. Dank gezellig. Freak out Oh, freak out Listen, to she. Freak out Have you heard about the new dance craze? Listen to us, I'm sure you'll be amazed Big fun to be had by everyone It's up to you, sure they can yeah, be done